Dat ze godverdorie dan maar in Den Haag en de grote. Goedemorgen, ja. Het aanpakken. Ik moet jullie hele wel voor uit de nazi-verzoeken. dingen in het kader van bezuinigingen. In opdracht van de Nederlandse overheid, moorden coördineren door CIZ. De herveringwekkende en medogeloze manier van werken. Ingewikkelde formulieren afraffelen binnen. Onredelijke.